10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De AIVD en de MIVD moeten fuseren tot één inlichtingendienst. Dat vindt althans D66. U hoort het zo. In Goedemorgen, Nederland. Eerst nu het NOS-journaal van 10 uur. Mark Visser. In Schotland is het dagelijks leven ontregeld... door de zware storm die het land heeft bereikt. Snelwegen zijn afgesloten door omgewaaide bomen en elektriciteitsmasten. Centraal station in Glasgow is gesloten... wegens stormschade aan het glazen dak. Niemand is gewond geraakt, maar de reizigers hebben de brons moeten verlaten. Ook de veerdiensten hebben last van de storm. In verschillende Schotse plaatsen gaan scholen vandaag niet open. Zeker 20.000 huishoudens in Schotland hebben geen stroom. De autoriteiten hebben tientallen waarschuwingen voor hoogwater afgegeven... verspreid over Groot-Brittannië. Verwacht wordt dat op sommige plekken de hoogste waterstanden worden bereikt... sinds de grote overstroming in 1953. De hoogste stand wordt vanavond bereikt. In Nederland heeft de storm inmiddels de kust bereikt. Op de Waddeneilanden is windkracht 8 gemeten. In hoofdstad Sana van Jemen hebben terroristen vanochtend vroeg het ministerie van Defensie aangevallen. Correspondent Sander van Hoorn. Het lijkt erop dat er eerst een grote autobom tot ontploffing is gebracht bij de poort van het ministerie. Maar dat daarna gewapende militieleden het terrein op zijn gegaan en verschillende gebouwen hebben aangevallen. Onduidelijk nog het aantal slachtoffers, maar duidelijk wel dat er sprake is van tientallen doden en gewonden. De woordvoerder van het Jemenitische ministerie van Defensie zei na negen uur dat de aanval was afgeslagen en dat de situatie weer onder controle is. De aanvallers behoren vermoedelijk tot een groepering die banden heeft met Al-Qaeda. De Thaise koning Boemibol heeft in zijn verjaardagstoespraak de bevolking opgeroepen om elkaar te steunen in het belang van het land. Er is vrede in Thailand omdat het volk een eenheid is, sprak Boemibol. Protesten zijn vanwege de 86 e verjaardag van de vorst opgeschort. Afgelopen weken waren er in de hoofdstad Bangkok grote protesten... tegen de regering van premier Shinawatra. Betogers hadden al aangekondigd uit respect voor de koning... een protestpauze te nemen. De inflatie is opnieuw gedaald. De prijzen voor consumenten stegen in de maand november met 1,5 procent. In oktober lag de inflatie op 1,6 procent. Volgens het CBS daalde de inflatie vooral doordat vakantiereizen naar het buitenland goedkoper werden. In november dalen die prijzen meestal, maar dit keer meer dan gebruikelijk. Ook voedingsmiddelen werden goedkoper. De benzineprijs liep iets op en duwde het inflatiecijfer ook nog iets omhoog. Deze zomer piekte de geldontwaarding nog op 3,1 procent. Waarmee Nederland een van de hoogste inflatiecijfers in Europa had. Nog even het weer. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer uitgebreid. Code oranje geldt nu ook voor Drenthe en Flevoland in verband met de storm. Met de uitzondering van Zeeland geldt de code nu voor alle kustprovincies. Hoogtepunt van de storm is vanmiddag. En dan gaat het ook regenen. Het wordt 6 tot 8 graden. Wind en dus extra verkeersinformatie in Tonsoca. Ja, met nog files op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk en Batuverdorp 6 kilometer. Bij Batuverdorp is alleen de linkerlijst ook open voor de hulpdiensten. Op de Ring Amsterdam de A10 west richting Den Haag voor de Koentunnel 3 kilometer. A50 Arnhem richting Apel Eindhoven. Daar staat 3 kilometer voorknopend paalgraven vanwege bergingswerkzaamheden. En het probleem bij de spoorwegen, want tussen Delft en Schiedam centrum... rijden geen treinen door een stroomstoring en de vertraging is meer dan een uur. Dankjewel John. Zometeen Dames en heren, computers die helemaal niet zijn aangesloten op een netwerk... kunnen toch worden gehackt. Rara, hoe kan dat? Zometeen bij de KRO. Voor een heel uniek project zoekt u een heel speciale interim professional. ip Staffing kent de interimmer die u nodig heeft. Want heel speciaal is voor ons heel normaal. ip Staffing. Voor interim professionals. Good thinking. ip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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De AIVD en de MIVD moeten één inlichtingendienst worden, vindt D66. Ook zonder internetaansluiting kan je computer worden gehackt. Sinterklaas en Zwarte Piet, allebei... Op de dag van vandaag zijn een ijzersterk merk... De pieten, de clubpieten zoals wij ze noemen, dat zijn onze helden. Dat zijn popsterren. Daar moet je een karakter van maken. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De AIVD en de MIVD moeten op termijn gaan fuseren. Onder verantwoordelijkheid komen van één minister. Daarvoor pleit de D66-Kamerlid Gerard Schouw. Meneer Schouw, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Waarom dat nou weer? Nou, het grote... Het probleem is dat we de vraag of de geheime diensten in Nederland... zich aan de wet houden eigenlijk niet goed kunnen beantwoorden. Daar hebben we de afgelopen weken verschillende discussies over gehad. Als we daar de minister voor op het matje roepen... dan zie je dat die minister vaak zegt van... ja, we hebben ook een commissie stiekem. Uh, gaat u daar maar wat vragen? Maar als we op die deur uh, kloppen, dan uh, komt er geen antwoord... want de commissie stiekem mag niks zeggen... Kortom, de parlementaire controle op de veiligheidsdienst is eigenlijk zwak. En dat kan je op drie manieren oh ja. oplossen. Maak er één dienst van. Dat helpt al om de controle te vergroten. Zorg dat één minister verantwoordelijk is voor die veiligheidsdienst. Op dit moment zijn dat er twee. En ook de premier heeft nog een speciale verantwoordelijkheid. Ja. En maak één commissie in de Tweede Kamer die verantwoordelijk is voor het toezicht op die veiligheidsdienst... Ja. en de vraag kan beantwoorden, houdt die dienst zich aan de wet of niet? Ja, goed. Nou, eventjes de dingen uit elkaar houden. Uh, het zijn twee ge uh, aparte geheime diensten uh, met ook allebei een andere functie. De MIVD, de Militaire Inlichtingendienst... die verzamelt inlichtingen ook voor het eigen defensiepersoneel... en houdt zich ook bezig met operaties in het buitenland... Uh, die uh, nodig zijn om buitenlandse missies in goede banen te leiden. Specifieke militaire taken. Dat hoort toch onder een minister van Defensie... Dat uh, is op dit moment onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie gebracht. Alleen wat we zien is, als je bijvoorbeeld kijkt naar de aanschaf van apparatuur. Dat wordt eigenlijk nu ook al uh, gezamenlijk gedeeld. Uh, bepaalde operaties. Het uh, halen van strategische informatie en het maken van rapporten daarvan. Ja. Dat gebeurt nu ook al gezamenlijk. Jawel, maar met soms een ander doel. En een militaire operatie is toch iets heel anders dan uh, terrorismebestrijding... in eigen land bijvoorbeeld, of het afluisteren van uh, mensen op de Antillen? Zeker, alleen als je kijkt naar de uh, technieken die worden gebruikt... de methoden die worden gebruikt, die zijn voor een belangrijk deel hetzelfde. Heel grofmazig zou je kunnen zeggen, was het onderscheid vroeger binnenland en buitenland. Ja. Maar dat onderscheid is natuurlijk uh, aan het verwagen. Kijk maar naar de discussie die we hebben gehad over uh, het hekken het van jihadistische fora. Ja. Ja, dat speelt over de hele wereld. Ja. Hoe dat had je de, de in dienst de... buitenland en had je de BVD, de, BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, ja. dat is nu de AIVD geworden. En nu wilt u dus alles op een hoop gooien. Dus ook de militaire aangelegenheden onderbrengen onder een civiele minister. Nou, ik, je moet het slim organiseren. U zegt op een hoop gooien, dat klinkt een beetje als chaos creëren. Nou, nee, nou, je moet het slim, dienst? slim en intelligent Organiseren. Ik wil dus een serieuze verkenning om die twee diensten samen te brengen. Ik zei al, er gebeurt nu al heel veel samen. Uh, waarschijnlijk kan je daar ook wat uh, geld op verdienen door ze samen te brengen. En het is heel goed mogelijk om binnen die dienst een afdeling te hebben die zich bezighoudt met uh, militaire activiteiten. Ja. Maar op die manier kunnen we ook de parlementaire controle, want daar is het allemaal natuurlijk om begonnen, ja. veel beter en veel strikter organiseren. Maar er is nu toch parlementaire controle, er is die zogenaamde commissie stiekem, daar zitten de fractievoorzitters in, u niet, dus u mag ook officieel helemaal niet weten wat daar gebeurt. Als het goed is, praat Alexander Pechtold daar ook niet met u over. Klopt dat, of houdt hij zich daar niet aan? Uh, daar hoor ik nooit wat van. Want ik zei net al, wat er in de commissie stiekem gebeurt... dat is een black box. Maar u slaat ja. eigenlijk nog één fase over... als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. Welke fase sla ik over? Nou ja, dat is de aansturing uh, uh, ja, van die dienst en die controle. Ja, alleen we zagen nu deze week in het rapport van de commissie Dessems. dat in elk geval de minister van Binnenlandse Zaken... ook weinig grip heeft ja. op zijn dienst. Hij pleit dus voor een, een soort van uh, team om hem heen... als extra controle... Om die AIVD in dit geval uh, te controleren? Ja, uh, alleen dan denk ik dat zelfde team ook gezet moet worden rondom de minister van Defensie. Ja. En om de minister-president, want die heeft een coördinerende rol. Nou, dan wordt het allemaal wel heel erg uh, ingewikkeld. Ja. Ik vind er moet gewoon één persoon namens de regering verantwoordelijkheid dragen voor de in mijn ogen, in de toekomst, uh, veiligheidsdienst. En, en wie is het ook dat? duidelijk Dat moet de minister van Binnenlandse Zaken zijn. En niet de premier? Die gaat over de veiligheidsdienst. Nou, ik zie niet zo snel in waarom de premier dat zou moeten zijn. Nou, omdat in andere landen het zo is georganiseerd... dat de regeringsleider bij uitstek degene is... die ook inzage heeft in de veiligheidsrapporten. Nou, dat betekent wel dat de premier natuurlijk een rol kan spelen... maar wie draagt de politieke verantwoordelijkheid ja. in Nederland... Ja. Of uh, over, over de vraag of de Veiligheidsdiensten zich wel of niet aan de wet houden. Maar dan dat moet de minister van is op Binnenlandse Zaken. Die, dan moet dan in uw plan de minister van Binnenlandse Zaken die van toeten nog blazen weten over militaire operaties. Waar het gaat om uh, zaken om leven en dood. Dat zijn echt andere dingen dan uh, uh, de, de, de Binnenlandse Veiligheidsdienst over het algemeen doet. Uh, die moet dan gaan beslissen over militaire operaties en wat van inlichtingen daar naartoe gaan. Nee, want nu haalt u wel heel veel dingen. Uh, maar dat is dan toch de consequentie. Overop, nee, het gaat om de inlichtingentaak. En ja, of je, maar die inlichtingentaak en is of toch belangrijk? Of, of je naar Mali gaat of niet, daarvoor is verantwoordelijk de minister van Defensie. Die was dat en die moet dat ook in de toekomst blijven. Maar die maakt gebruik die maakt gebruik van het rapport wat de inlichtingendiensten opleveren. Maar meneer Schouw, onze onderzeedienst toekomst, speelt een wezenlijke rol... bij het verwerven van inlichtingen uh, voor uh, de internationale veiligheidsdiensten... en met name ook de militaire veiligheidsdiensten... die bezig zijn met de internationale missies. Uh, dan moet straks de minister van Binnenlandse Zaken dus gaan beslissen... over het al dan niet aankopen van onderzeediensten. Nee, die minister van Binnenlandse Zaken die ziet erop toe... dat de veiligheidsdienst zich aan de wet houdt. Dat is belangrijk. Vervolgens produceert de Veiligheidsdienst allerlei informatie. En die informatie is bruikbaar voor de minister van Defensie... of voor andere ministers die die informatie nodig hebben. Maar je hebt één persoon, op, vind ik, is nodig... die moet kijken en die moet waarborgen... dat de Veiligheidsdienst zich aan de wet houdt. Ja. En dat is op dit moment niet zo. En daardoor is er een grote maatschappelijke discussie... over de vraag, overtreden die Veiligheidsdiensten de wet, ja of nee... Maar en dat, dat heeft toch op zichzelf toch niet met twee ministers te maken? Dat heeft toch gewoon met het toezicht op twee diensten te maken? Nee, dat heeft te maken met de vraag hoe we het hier in Nederland hebben georganiseerd. Ja. We hebben meerdere diensten, we hebben meerdere ministers... en we hebben meerdere commissies in het parlement die toezicht uitoefenen. Ja, dat is niet slim en niet duidelijk georganiseerd. En dat kan je dus verbeteren door daar één dienst van te maken... één minister hoofdverantwoordelijk te maken... en één commissie in de Tweede Kamer in te stellen... Wanneer uh, komt u met een initiatief wetsvoorstel? Nou, Wij gaan uh, met die minister hierover uh, praten. Uh, de wet op de veiligheidsdiensten zal moeten worden aangepast. Dat gaat in 2014 uh, gebeuren. Uh, en langs deze lijnen wil D66 dat die wet wordt aangepast. En met welke minister gaat u dan praten? Met minister Plasterk. Maar die gaat niet over de MIVD? Die gaat in elk geval wel over de... Ik wil het niet al te ingewikkeld maken... Maar over de CTIVD. En de CTIVD die controleert weer beide diensten. Dat is de Commissie voor het Toezicht op de Inlichting- en veiligheidsdiensten. Zo is het. Maar hij gaat niet over de MIVD. Dus als hij de MIVD wil inlijven bij de AIVD, dan gaat hij daar strikt genomen niet over. Tenzij ja. hij da daartoe door u middels een initiatief wetsvoorstel de opdracht krijgt. Nou, zo werkt het niet als ik een meerderheid. Zo in... werkt het wel? Nee hoor, meneer. Als ik een meerderheid weet te krijgen in de Tweede Kamer om. Serieus te verkennen of je de diensten in elkaar kan schuiven, dan zou minister Plasterk die opdracht moeten uitvoeren. Tenzij hij zegt: Ik leg de motie naast meneer. En dan staat u met lege handen, tenzij u met een initiatief wetsvoorstel komt. dat een meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Ja, dat, ik zou dat graag willen doen, maar ik, ik heb er al acht. Dus ik heb er mijn handen, handen aan vol aan die initiatief voorstellen. Ik ga toch echt proberen om het uh, te doen via de lijn die ik net schetste. Uh, kijken of we meerderheid in de Kamer kunnen krijgen voor een serieuze verkenning. Ja.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 Ja, op 5 december worden Sinterklaas en Zwarte Piet steeds meer een merk waar geld aan wordt verdiend. Verslaggever Martijn Griemi bezocht een evenement van de Club van Sinterklaas in Den Bosch. Goedemorgen, tot even verder hoor. Goedemorgen mevrouw, welkom. Kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie gaan er allemaal mee? Kinderen en kleinkinderen gaan mee. En dit is de kleinste en dit is de oudste. Met opa en oma? Met opa en oma. Ja. Gezellig, op de zondagochtend. Ja. Ja, opa een beetje vroeg het bed, maar uh, we zijn er. Michael van B.S. van de Club van Sinterklaas. Uh, begin van een van de shows, hè? Ja, we hebben er zin in. Het is een uh, spannende dag weer. Hoeveel shows hebben jullie nou? We hebben negen shows. Uh, drie locaties. En, uh, gisteren hebben we Ahoy gedaan, in Rotterdam. Vandaag staan we in de Brabanthal in Den Bosch. En volgende week in de Rijnhal in Arnhem. En elke dag drie shows? Elke dag drie shows met 3000 kinderen. Uh, dit is een onderdeel van een heel geheel van de Club van Sinterklaas. Hè? Je hebt een show... En nog veel meer? Ja, naast de, naast de show we de, de film. Uh, we hebben de serie. Uh, we doen uh, videoboodschappen. Uh, een website, uh, apps. Dus eigenlijk uh, ja, merchandise. Alles wat je kan bedenken. Dat, uh, dat doen we wel met de Club van Sinterklaas. Gaat het zo beginnen? Ja, over uh, tien minuten. Dan, uh, dan gaan we opwarmen. En dan gaat de show van start. We... Sinterklaas is een merk waar geld mee valt te verdienen. In 1999 begon bij FTO 4 de Club van Sinterklaas. En omdat programma's bij de commerciële omroep vanuit de markt betaald moeten worden... werd er vanaf het begin goed nagedacht over hoe de Club van Sinterklaas in die markt gezet moest worden. Zo vertelt Mike Steenvoorde, een van de grondleggers van de Club van Sinterklaas. Waar wij heel erg in geloofden en wat we ook hebben toegepast... en ook om het product interessanter te maken, is je gaat karakters ontwikkelen. Dus we hebben vanaf het begin af aan al gezegd tegen elkaar... De, de, de pieten, de clubpieten zoals wij ze noemen... dat zijn onze helden. Dat zijn popsterren. Daar, daar moet je een karakter van maken. Wel vaak eendimensionaal. Uh, het wordt heel duidelijk uitvergroot. Het is dus een soort stripverhaal, uh, zeg maar. Muziek, oh! Muziekpiet! Wee! Onze mooie danspiet! Oh! Uh, een ander ding wat je natuurlijk doet... Uh, is merchandise. Uh, met name muziek. Kinderen en muziek is natuurlijk een fantastische, fantastische combinatie. En wij hebben de Pieten ook altijd laten zingen. Dus we hebben altijd cd's gehad. En zeker in die tijd, in 2001, 2002... Ja, dan kon het nog voorkomen dat je 30.000 of 40.000 of 50.000 cd's uh, verkocht. Hoeveel hebben jullie daar in de tijd mee verdiend? Ja, verdienen... je moet ook opletten natuurlijk... Uh, oppassen met wat je, wat je verstaat onder verdienen. Kijk, omzet wil natuurlijk niet zeggen dat je dat onderaan een streep overhoudt. Maar... 1,5, 2 miljoen euro was wel gemoeid met alle producties. Ja. In navolging van de Club van Sinterklaas... hebben meer partijen de Sint als merk ontdekt. Zo is er sinds een paar jaar de Sint Glossie... in een oplage van 80.000 exemplaren. PostNL komt met postzegels die naar pepernoten ruiken. En de publieke omroep organiseert ook een groot evenement. Op 30 november en 1 december komt Sinterklaas zijn verjaardag vieren bij ZEP. En daar gaan we natuurlijk weer een enorm feest van maken in de jaarbeurs. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Volgens marketingdeskundige Marcel Beerthuizen is het niet meer dan logisch... dat partijen een graantje willen meepikken van de populariteit van Sinterklaas. Nou, er zijn altijd natuurlijk partijen bezig om te kijken of, of, of, of dat evenement of daar nog meer uit te halen valt. En dat, dat past ook wel bij de beleveniseconomie waar we nu uh, in zitten. Dus alles, alles wat er gebeurt, dat moet ook een evenement en een belevenis of een experience worden, zoals uh, uh, mensen dat zeggen. En ja, dan zie je ook dat er allerlei films komen en feesten en alle, allerlei andere extensies van het Sinterklaasfeest. Dat is eigenlijk een, een logisch voortvloeisel. Ja, dat is een logisch voort, voort, voortvloeisel. En je ziet het ook wel dat uh, kerst probeert ook maar meer dagen te pakken. Uh, je ziet Halloween steeds groter worden in Nederland. Of Valentijnsdag of Sint Maarten. Dus ja, dat is ook omdat uh, de consumenten het willen. Maar ook omdat de commercie daar een kans ziet. Michael van Beers en Mike Steenvoorde, um, hoe, hoe was het vandaag? Te gek, dat was weer een uh, energieke show, um, vol plezier, vol lol en ja, het kon niet op. Dan zag ik ook een paar lege plekken, nou een paar, een behoorlijk wat lege plekken, is dat een probleem? Nou ja, je hebt, je hebt ook gewoon last van, uh, van de crisis en, en nou, we gaan echt uh, kijken hoe we dat volgend jaar beter kunnen invullen. Ja, kunnen jullie op, met zo'n show, kun je daar wel uiteindelijk je, je goede zaak uithalen? Ja, uiteindelijk wel. Maar wat belangrijk is bij de Club van Sinterklaas... is dat je het niet doet alleen op de shows... maar dat je het op het totale pakket doet. En er is altijd wel een onderdeel wat eruit schiet. En er zijn ook altijd onderdelen waar je wat meer werk aan hebt. Dit ja. jaar is de film het onderdeel wat het draagt. En de shows in een wat mindere mate. De rest is redelijk stabiel. En andere jaren heb je wel eens dat de show juist de doorslaggevende factor is. En zo valt er ieder jaar een goede boterham te verdienen aan Sinterklaas... Morgen op 6 december is alles voorlopig weer voorbij. Hoewel, marktplaats.nl ziet dan ineens een enorme toename van advertenties. Ja, de Sinterklaas zit er soms ook wel eens een beetje naast. En dan, uh, ja, dan, dan staan er toch cadeautjes en krijgen ze een tweede leven bij iemand anders. Daarover meer, morgen in... Vragen en opmerkingen zijn welkom via goedemorgennederland.nl Straks, je hoeft niet online te zijn om te worden gehackt. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Henkspaan. Paul Reuzenmoller is de nieuwe voorzitter van het voortgezet onderwijs in Nederland. Waarom? Dat weet niemand. Het geldt voor alle banen die Reuzenmoller ooit heeft gehad. Waarom was hij ooit de voorzitter van de vereniging tegen obesitas? Omdat hij mager is? Ben je een role model voor dikke mensen als je aan anorexia leidt? Waar is Reuzenmoller goed in? In fluisteren achter de hand. In glimlachen alsof hij meer weet. In grote vissen binnentrekken in zijn werknet, sorry netwerk. Reuzenmoller is zo'n gast die bescheiden maar niet heus, opvallend achteraan staat als ze vragen wie zullen we prinses Irene eens laten interviewen. Joop van Tijn is dood, maar Reuzenmoller staat zo opvallend achteraan dat hij als het ware twee vingers opsteekt. De enige vraag die to deed, stelde Reuzenmoller niet aan de bomenfluisteraarster, het lievelingetje van haar vader. U was heel goed met papi, hè? Waarom was papi zo'n boef? Men vond het interview zo goed dat ze hem ook het gangstermeisje Mabel toevertrouwde. Ongevaarlijk voor de machthebbers. Dat is Reuzenmoller. Hij zat in het Rode Kruis, in iets wat Peace Brigades heet. En de man was voorzitter van een commissie, vrouwen in etnische minderheidsgroepen. Allemaal toegeschoven overheidsklussen die tonnen opleverden. Weet je dat ik enorm de pest heb aan die vent met zijn uitgestreken smoel? Of was dat nog niet duidelijk? Studie afgebroken om mee te helpen met de arbeidersrevolutie in de Rotterdamse haven. Ew. Voorzitter van een Maoïstisch, Marxistisch, Leninistische club. Hoeveel slachtoffers had Mao ook alweer op zijn geweten? 60 miljoen? Reuzenmoller heeft het nooit gewoest. Zijn eerste idee voor het voortgezet onderwijs. Tamboerijnen in de kerk. Meer smartphones in de klas. Nog oliekoekendom ook, die gladjaners. Henk <lacht> Spaan, morgen het ochtendhumeur van Neil Gugnerly.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 The. Mr. Maker, de koeks, 4 voor half 11, u luistert naar de Cairo op Radio 1. Computers die op geen enkele manier op een netwerk zijn aangesloten... kunnen toch worden geïnfecteerd met virussen. En wil wel via geluidssignalen. Jasper Bakker, redacteur van Webwereld, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat nou weer? Uh, eigenlijk terug naar het uh, verre verleden. Modems, piepjes, uh, geluiden, geluidspulsen om data te versturen. Maar als je geen modem hebt, omdat je aan geen enkel uh, uh, netwerk vastzit... hoe kan je dan toch worden geïnfecteerd? Nou ja, Omdat de computer wel een, een, een microfoontje kan hebben om geluid te horen... en speakers om geluid weer door te geven. Maar dan moet je dat toch zelf ook met het oor horen, of niet? Nou ja, er zijn frequenties die het menselijk oor niet kan horen. Honden bijvoorbeeld wel. En uh, laptops kunnen daar een beetje in komen. Hè? Een, een, een, een gemiddelde computer kan niet heeft niet een groot bereik aan geluid dat wij niet kunnen horen... maar een klein gedeelte kan wel. En dat hebben wetenschappers nu aangetoond... Met, met een prototype uh, stuk malware in een laboratorium... dat ze kunnen op een hele lage snelheid, vanaf een meter of twintig... kunnen ze inderdaad uh, data doorgeven. Vanaf een meter of twintig, maar dan zie je iemand met een busje voor de deur staan. Ja, tenzij, uh, ze hebben natuurlijk weer verder dus zitten denken... tenzij je een soort uh, ja, versterker uh, maakt van verschillende apparaten... die het geluid doorgeven en doorgeven en doorgeven... om dichter bij het doel te komen. Maar is het maar, niet... In ja. het lab en, en met een lage snelheid. Maar is het nieuwe adagium dan ter beveiliging van je computer... neem een hond? Uh, ja, antidrugshond, antimalwarehond, zou leuk zijn. Maar we hebben het hier over uh, en nog een labopstelling en hele gespecialiseerde dingen. Hè. De, de, de gewone cybercrimineel die jouw en mijn bankrekening zou willen plunderen... niet omdat hij op jou en mij gemunt heeft, maar omdat wij iets kwetswaars hebben... Uh, die is hier niet mee bezig. Dat is, dat is niet interessant. Maar, nou kom je in, in James Bond en in de NSA en de AIVD-territorium... Ja. daar kan het wel interessant zijn. Maar die computers, die staan niet bij jou en mij thuis. Maar goed, dan moet je toch ook nog weten dat iemand niet... ...online is, dan moet je nog weten dat er uh, van een zelfstandige computerspraak is... ...en dan moet je ook nog uh, ergens zijn in de omgeving waar je met zo'n ding... ...dus met een versterker en al te ongezien geluidsgolven erop kan loslaten. Precies, precies. Dus, dus dan moet het wel nou om ook... een hele specifieke geheime operatie gaan? Precies, van, van hele geheime dingen. Want welke computer is tegenwoordig niet aangesloten op een netwerk? Nou ja, computers met hele grote geheim, geheime, hele kritieke dingen. Ja, dat zou dus om terroristen kunnen gaan? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Maar ook om geheime diensten zelf? Ja, want de geheimdiensten onderling willen natuurlijk ook wel dingen van elkaar weten. De laatste tijd zijn er ook heel veel onthullingen geweest. En juist dat soort data, dat, dat zijn dingen die hou je op computers... die je niet aan een netwerk hangt of niet aan een netwerk zou moeten hangen... als je nee. er goed over nadenkt. En dat geldt dus systemen. ook van militaire organisaties, Pentagon om maar eens wat te noemen... Eh, of het ministerie Precies. van Binnenlandse Zaken. Moet, Precies. Bedoel, moet Ronald Plasterk nu voortaan naast een hoed of een baret ook nog een hond meenemen? Ja. Nou ja, of in een kamer gaan zitten die niet alleen maar uh, geen netwerkverbinding heeft... maar waar ook geen andere computers staan met wel een netwerkverbinding... waar ook een goede isolatie is. Maar, maar dat zijn voor een deel praktijken die natuurlijk uh, in deze sfeer al, al jaren normaal zouden moeten zijn. Je moet ook zorgen dat je geen ramen hebt waar een richtmicrofoon doorheen kan komen... om gesprekken af te luisteren tussen mensen. Ja, um, ja je komt ook op oude technieken. Uh, het was vroeger mogelijk om die, die dikke grote beeldschermen, CRT's... om die af te luisteren middels de straling. Dus op een aantal meter afstand kon er gezien worden middels de straling die de dingen afgeeft... Wat jij op dat moment schiet op dat scherm. Dus in het kader van de vooruitgang gaan we weer terug in de tijd. Nou ja, we gaan terug naar de isolatiekamers. Uh, hele geheime dingen hou je niet alleen uh, op een computer zonder netwerk... maar ook nog in een kluis die uh, geluidsdicht is, stralingsdicht is, uh, lichtdicht is. Nou ja, vink het allemaal maar af. Juist. Goed, als de hond gaat piepen vandaag... dan komt dat eerder door de storm dan door een modem, denk ik ergens, hè? Dat denk ik wel, tenzij jij geheimen hebt die jij heel geheim wilt houden. Nou, zo'n geheim, zo geheim heb ik niet hoor, jij wel? Niet dat ik weet. <laughs> Wat bedoel je daar nou weer mee? Nou, de, de, de, dan kom je ook in de ge het geheel van spion. Je hebt niks te verbergen. Je wilt je Pinko natuurlijk niet geven. Maar nee. wil je mij wel vertellen waar jij elke minuut van de dag bent? Nee. Misschien ook niet. Want daar kan ik weer dingen uit afleiden. Ja. Het gaat niet alleen om informatie rechtstreeks, maar ook nee. om er, inflatie eromheen. Daar kun je ook genoeg aftasten. U bent gewaarschuwd, dames en heren. Dus als u denkt, ik heb een computer die niet op het netwerk is aangesloten. Jasper Bakker van Webwereld. Ik dank je zeer. Graag gedaan. Einde van deze uitzending, dames en heren, half elf. Dus schakel ik met Naida die in de bus van lijn 1 ergens in Nederland uithangt. Wij niet om. Naida goedemorgen. Hey Sven, hallo. Het wijt inderdaad enorm hier achter het Olympisch Stadion in Amsterdam. Bij mij in de bus twee cabaretiers en twee dichters. En dan zou je denken, wat hebben dichters en cabaretiers met elkaar te maken? Ze houden allemaal wel of niet van het allerbelangrijkste van Nederland, namelijk het Sinterklaasgedicht. Daar gaan we het zo meteen over hebben in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal van half elf, niet op rijm. Maar we hebben het nieuws. Nee, nee, dat is niet gelukt. In uh, Schotland is het dagelijks leven ontregeld... door de zware storm die het land heeft bereikt. Snelwegen zijn afgesloten door omgewaaide bomen en elektriciteitsmasten. Centraal station in Glasgow is gesloten... wegen stormschade aan het glazen dak. Niemand is gewond geraakt... maar de reizigers hebben de perrons moeten verlaten. En ook de veerdiensten hebben last van de storm. In verschillende Schotse plaatsen gaan scholen vandaag niet open. En Zeker 20.000 huishoudens in Schotland hebben geen stroom. In Nederland heeft de storm inmiddels de kust bereikt op de Waddeneilanden is windkracht 8 tot nu toe gemeten. In hoofdstad Sanaa van Jemen... hebben terroristen vanochtend vroeg het ministerie van Defensie aangevallen. Eerst werd een autobom tot ontploffing gebracht... en daarna kwamen de terroristen in militaire uniformen het terrein op. Er zouden tientallen doden en gewonden zijn.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 Het is een oude traditie in ons land. Vooral vandaag, de dag van pakjesavond, wordt er geploeterd en gezwoegd. Op zoek naar dat ideale verhaal. Een verhaal dat laat lachen, ontroert of juist een boodschap meegeeft. Het geeft de kans om even uw visie te geven, verpakt in een ludiek jasje. En daarom hebben wij vandaag onze gasten hier in de bus van lijn 1 gevraagd een gedicht te schrijven. Maar niet een gedicht voor hun geliefde of voor hun collega. Nee, een gedicht voor u, het Nederlandse volk. En straks hoort u wat zij belangrijk vinden. Wat zij vinden dat u wel of niet belangrijk moet vinden. En wat moet er volgens hen gezegd worden tegen de natie. Maar ik wil ook weten, wat wilt u zeggen tegen Nederland? Wat wilt u zeggen tegen de natie? Laat het ons horen. Bel 0800 1121. Uw gedicht twitteren kan ook. Hashtag lijn 1. Durft u het niet uh, zelf voor te lezen op de radio? Mail het dan naar lijn 1ntrnl En dan lees of ik of een mij... Of een van mijn gasten het voor. En natuurlijk kunt u meekijken. En dat zou ik vooral doen, want ik heb in de bus twee comedians en twee dichters. Kijk mee op de webcam. Ja, u hoorde Gordon met hoorde wind wijd door de bomen. Helaas hoorde Gordon, we, Gordon weer de verkeerde toon. Bij mij in de bus Rouis Verveer, cabaretier, acteur en nog een heleboel meer. Ruwi, wat vind je van het lied van Gordon? Ik vind het een mooi lied. En dat moet ik vinden. Ik kan niet zingen, dus ik vind iedereen die kan zingen, vind ik geweldig. En de toon was goed. Maar hij kan, niet, hij, zingen. En, maar kan hij niet zingen. Dat was niet vals, hè? Nee. Het okay. was zuiver, dus. Maar ja. hij, hij is zanger. Ik ben het niet. Dus ook al kan hij niet zingen, hij doet iets beter dan ik. ik Lieve luisteraar, dat... u hoort al een heleboel stemmen. Kan ook niet anders, want ik heb in de bus twee grappenmakers en twee dichters. Ja, heel serieus. Ik ben een dichter. Roe Verveer. Ja. En wie ben jij? Ik ben een uh, polstokspringer. springer. <lacht> het zeer het Uit Friesland? Ja. De dichter? Ja. En naast jou zit? Um, uh, uh, Marlon Kikken. Um... Ik ben een het eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ik doe. Rijden. God rijden. Ik dacht dat je zei dat je komrij was. Ja, dat, dat dacht ik ook. Dat je zei, ik ben komrijden. Ik ben komrijden. Ja. Nee, Ik ben gereïncarneerd. Nee, nee. Komen rijden. Ja, ja, ja. Jonathan. En tussen de drie heren nog één dame. En ik moet zeker de grappenmaker zijn. Ja, dat zou kunnen. En jij heet? Navisnia. Nafisnia, de dichteres. Roewie, jij hebt een gedicht geschreven. Nafis, jij hebt een gedicht geschreven. En Marlon, jij hebt ook een gedicht geschreven. Ja. Ik heb heel veel gedichten geschreven. Ja, want zo, daar leef jij van, want je bent dichter. Klopt. Zullen we beginnen met de gedichten van deze drie... en dan mag jij zeggen... is het wel of niet een echt Sinterklaasgedicht? We beginnen met de man die normaal op het podium... altijd uh, het grootste woord voert. Rubie. En uh, Roewee is ja, het, hè? Roewee, ja. Ik, ik, denk, ik, ik zeg het je later wel. <laughs> Ik verbeter vrouwen meestal niet in het openbaar. Netjes, netjes. Ja, dat Kom. doe je achter gesloten deur. Hefgedicht nou. voor het Nederlandse <coughs> volk, Roué Verveer. Sinterklaas, Sinterklaas en Zwarte Piet. Ieder jaar voor de een een plezier en voor de ander een verdriet. Wat de een erin ziet, ziet de ander niet. Maar niemand weet eigenlijk hoe het echt is geschied. Komt hij nou uit Turkije of uit Spanje? En wat doet hij hier in ons Oranje? Al die discussies, ik heb ze allemaal gehoord. En aan sommigen zelfs helemaal gestoord. Ben je, ben je voor, dan ben je racist. Ben je tegen, dan moet je terug naar je land. Word je dan gedist. Zwarte Piet, je hebt Nederland verdeeld. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat deze samenleving weer heelt? Laten we praten en niet gaan haten. En dan had ik geen einde, maar dat ga ik nu uit het hoofd doen. <lacht> uh, lieve Klaas, ik zet één wens in mijn schoen. Wil je alsjeblieft één ding voor me doen? Laat Nederland weer bij elkaar komen... zodat we als samenleving gezellig weer met elkaar kunnen samenwonen. Oh, nou, prachtig. dat is echt heel mooi. super correct. Het klinkt een beetje als een PvdA-gedicht. Oh, gaan we weer... <lacht> ik, ik, ik blijf voor samenwonen, word ik in een hokje gestopt. Nee, maar dit is een <lacht> echt Sinterklaas-gedicht. Ja, ik is, wou ik Dat het, is het cadeau. Jeet... Kijk, hij, ja. ik zat te denken van, ja, bij Sinterklaas is het gedicht altijd, hè, hoort bij een cadeautje. Nou, dit die wens, dat is het cadeau aan het Nederlands volk, toch? Mooi. En, dan, en hoe correct dat dan ook is, het is toch mooi. En dat je even kritisch bent en even elkaar de spiegel voorhoudt... mag dat ook in een Sinterklaas gedicht of wordt ja, dat, dat mag, juist? Absoluut, ja, dat absoluut. Dat gebeurde vroeger eigenlijk niet. In de, in de 19e eeuw daar is het allemaal nog vrij lief. Een beetje voor kinderen wel. En zeg maar in de 20e eeuw, daar beginnen we elkaar al een beetje te, te haten. En dat, dat, dat werkt zo door tot in deze eeuw. We zijn er steeds beter in. We hebben de gerichten eigenlijk helemaal niet meer nodig. Maar het onderzoek <laughs> blijkt wel weer, Jade... dat we tegenwoordig de laatste paar jaren... weer steeds liever worden in onze gerichten, Omdat we namelijk niet meer zo goed tegen kritiek kunnen. Ja, maar het kan ook komen dat we misschien... te veel vegetarisch voedsel eten. Daar zit Namelijk in die veegeburger <laughs> zit oestrogeen. En daar worden we allemaal vrouwen van. Hoewel vrouwen natuurlijk weer niet altijd even lief zijn. Dus nee, ik weet, nee, ik ben dat een onderzoek... goed krabben. Ja, ja, dat heb ik bij jou nog niet gemerkt. Maar uh, het belooft veel goeds. Goed, ik kan me heel goed voorstellen dat u intussen denkt... wie is nou de dichter en wie de comedian? Dat is nou precies uh, het leuke spel. Marlon, jij hebt ook een gedicht. En jij bent natuurlijk de dichter. Ja, ik ben de dichter. En, um... Hoe kom je godsnaam aan dat accent? Want tegenover mij zit een rastamman met de grootste rasta haar... dat ik uh, in tijden heb gezien. Ja. Zwarter dan de meeste zwarte pieten... Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, ik heb geen handschoenen aan Oh ja, dat is waar, dat is waar Maar dat accent voordat je naar je gedicht gaat Ja, de accent, ja dat accent komt uit Brabant Misschien had je dat gehoord Je maar... had ook alles Alen ja. Riksel kom ik vandaan Maar jij als Brabander hebt wel een gedicht voor het hele volk geschreven Of alleen uh, voor de mensen uit Brabant Nee, ja, uiteindelijk zit er een gedicht of een, een boodschap in voor iedereen Rijnpiet aan Marlon het is een verademing om aan jou een gedicht te sturen. Want bij die anderen duurde het vele uren. Alleen, er is een probleem van kleine aard. Er hoort ook een boodschap in van deze witte baard. Wat er allemaal speelt, is een hele lijst lang. Dus ik houd bij één ding, wees niet bang. Je was de laatste tijd op zoek naar je roots ver weg. Ik had graag met je meegezorgd, maar wat een pech. Ik kon niet mee naar het eiland Curaçao... Curaçao, Curaçao, mooi, maar Brabant past ook bij jou. Voor de, voor de mensen die luisteren aan de andere kant... deze jongen heeft dreds en is geboren op een mooie eiland. Oké, okay, je bent geadopteerd en heb je goed aangepast. Op Curaçao moet je toch wat aan je accent doen zijn, andere verbaasde hotelgast. Dus dit jaar heeft de Sint echt geen moeite gedaan. Malon, ik heb een hokje voor jou waar je in kan gaan staan... Een hokje, helemaal leeg, kaal, maar met je eigen naam. Je mag ermee doen wat je wilt, al vul je het met banaan. Wat ik eigenlijk wil zeggen, stop met zoeken, maar kijk eens rond. Ik wens iedereen een eigen hokje, los van ieders geboortegrond. Wow. Ja, Wauw. Ja, heel mooi. Jeet. Ja, iets uh, ritmisch was het wat strakker volgens mij dan het gedicht van Roe. Die was wat vrijer, maar die heeft het ook in de auto gedicteerd aan zijn zoontje. Precies. Dus, hè, in de auto heb je een ander ritme als je rijdt. en Je hebt andere dingen aan je hoofd. Maar uh, dit was natuurlijk wel even uh, heel strak. Dus uh, je hebt uh, de lat hoog uh, gelegd. Wel een gedicht voor jezelf. Dus je hebt jezelf ja. eerst een cadeautje gegeven. En ja. daarna nou ja. het hele volk. Hey. Dat vind ik dan weer jammer zo ecowistisch als uh, hij is. Ja. Maar ik wens het iedereen. Je Bezalig. hebt je eigen problemen. Ja. Maar, maar ik je begint ook. bij jezelf. <laughs> okay. Okay. Ja, ik mis ergens vanuit. Ja. ja, een beter milieu begint bij jezelf. <laughs> Marlon? <laughs> Marlon, voor de, mensen, <laughs> voor de mensen die luisteren en denken van, hey, inderdaad, dat, dat ziet Chate heel goed, want ik dacht ook, god, dit gedicht is vooral een gedicht uh, voor jouzelf. Ja. Jij bent te zien, je bent volgens mij is het al uitgezonden in de serie Grimassen van de NTR, waarin comedians op zoek gaan naar hun roots. Ja, aanstaande. Zondag. Aanstaande zondag. is het. Ja, Oké, okay, dus op, op voor iedereen die luistert twee. en denkt, ik wil dit gedicht, kan ik niet helemaal plaatsen. Kijk zondag naar de NTR, naar het programma, naar de Serie Grimassen. Juist. Zit daar ook een hokje bij? Yes. Uh, <laughs> nee, dat is het probleem. Bushokje. NTR is een hokje. Ja. <laughs> Navis Nia, ja. dame, ja. vertel, heb jij een gedicht? Ja, ik heb een gedicht, maar het heeft niks te maken met, de, uh, met Sinterklaas. Maar het is wel voor... Um... Voor het Nederlands voor, uh, Ja, mijn uh, landgenoten in Nederland. Want hoe lang zijn wij jouw landgenoten nu? Want jij, bent, jij komt oorspronkelijk 21, uit Iran. Ja, 21 jaar. Lange. Inmiddels ben ik echt een Nederlander. Want uh, zelfs mijn zus zegt, oh, wat doe jij Nederlands? Dus, uh, ik zou zeggen, Nederlandser dan een sinterklaasgedicht gedicht op 5 december kan niet. Dus begin maar. Ja, dus het gedicht heet uh, Zonder mij. En het is echt <coughs> over iets heel erg Nederlands. Mijn fiets is gestolen, misschien is hij weggelopen. Voelde hij zich verwaarloosd of verraden door mijn smachtende blik naar een andere fiets? Wist hij dat ik pas over hem pronkte, dat hij trouw is, nooit pikkert, zeurt en mij bijstaat, dat hij nooit zoek raakt, zich vergist of verdwaalt? Voelde hij zich verlaten of wilde hij speciale aandacht, een knuffel of een dikke kus? Misschien is hij gevlucht naar een andere stad. Een betere baas of ontvoerd door de vijand. Misschien is hij alleen bij een vriend op bezoek. Vorige week remblokjes vernieuwd. Een pleister op zijn gekneusde kettingkas geplakt. Over zijn zadel geaaid. Misschien was dat allemaal niet genoeg. Dat hij te moe was van hetzelfde en toe aan iets nieuws. Zich liet stelen voor de kik... Dat hij ook smachtte naar een andere fiets, andere straat, andere hek, of niets. Misschien is hij dood. Het moet haast. Hij zei dat het zonder mij niet gaat. Fantastisch. Het is een van mijn lievelingsgedichten van jou, Hans-Navies. Ruby Verveer, de man die alles weet van gedichten, graag uw commentaar. Ik ben er stil van. Het is volgens mij een, een poldergedicht... Het is een beetje van dit en een beetje van dat. En daarna gaat ze aan de fiets werken. En dat is weer een participatiemaatschappij. Dus dit is een totaal ingeburgerd gedicht. VVD, -gedicht. Goed, goed, VVD ge ja. goed geïntegreerd. Ja. Ja. Nou. Voor een kapitalist als jou, hè? Onze Beller die heeft ook een gedicht. Mevrouw Gerings hangt aan de telefoon. Goedemorgen, mevrouw Gerings. Goedemorgen. Komt u maar met uw gedicht? Um, Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Piet niet. Want was vroeger Pieter Baas een zeer gewenst persoon? Heden ten dagen is Piet niet meer gewoon. Was Piet in de oude dagen klassicisme, Tegenwoordig is hij een voorbeeld van rara -racisme. De vrolijke knechten... Oh, sorry. Van wel doen nu de echte zwarte mensen zeer. Daarom zei Pin, Piet Sint zijn Pieten één voor één gedag en stuurde ze gevoeglijk met ontslag. Ergo, volgend jaar, mijn lieve kind, is er geen Piet, maar ook geen Sint. Vaarwel. Oh. oh jammer, hè? Ja, iedereen in de bus zit echt oh. zo. Oh. Dat hoeft, oh. Het dat mevrouw, hoeft niet. Mevrouw Gerings, dit is een gedicht ja. voor uw zoon. Kunt u uitleggen wat, waarom heeft u dit gedicht geschreven voor uw zoon? Omdat hier de, die discussie ook al weken woedt tussen mijn zoon en mij. En wat vindt u en wat vindt uw zoon? Ik vind dat Piet moet blijven en hij vindt dat, er, dat, dat het een, een punt is. Een punt van discussie en ik vind het helemaal geen punt van discussie. Hoe oud is uw zoon? Zwarte, ik vind Zwarte Piet helemaal niets met, niets met racisme te maken hebben. Helemaal okay. niets geen zakgeld meer dus geven. is gewoon een, een beeld, een, een, een... ik vroeg ook aan hem wat toen jij kind, wat zijn zijn opa is uh, Surinamer. Um, ik vroeg aan mijn zoon wat, wat toen jij klein was, wat, uh, wat had Piet toen voor jou? ja, wat hing eraan vast? ja, ja niks zei hij. gewoon zwarte Piet. Ja. ja precies. verder niks. nou, u heeft dat. en daarom heb ik dit gedicht voor hem geschreven. en dat ja, gaat u hem vanavond die... geven. krijgt hij ook ja? nog wel een cadeautje? Ja, zeker. Goed zo. Dankjewel mevrouw Gerings. Suriname, het woord viel al even. Rui Verveer, jij bent geboren in Suriname. Daar ook opgegroeid toen naar Nederland gekomen. Laten we teruggaan naar Suriname. Sinterklaas en Zwarte Piet, was dat iets waar je mee bent opgegroeid? Nee, want uh, waarschijnlijk voor de onafhankelijkheid was het er. En daarna nog even. Maar toen, uh, na de staatsgreep van Boutersen, heeft hij alles wat Nederlands was uh, afgeschaft. En hij vond, ja, waarom moeten we nog uh, die Nederlandse dingen? We zijn toch onafhankelijk? En, ja, en dat heeft hij allemaal afgeschaft. En toen kregen we kinderdag. Dat is wel een mooie. 5 december, kinderdag. Je hebt vaderdag, moederdag en kinderdag. En dan krijg, kind, krijg je dan op kinderdag een cadeau. Punt. En er is er, geen uh, dus figuur geen... eromheen. Niks. Kinderdag. Ja. Krijg je een cadeau. En nu, hoe doe jij dat nu in Nederland? Met je eigen kinderen? Uh, ook zo. Dat is gewoon kinderdag? Ja, er is geen Sinterklaas. Er is geen Zwarte Piet. Vanuit school kwamen ze thuis. Die oudste kwam een keer thuis. Die zei, Zwarte Piet Sinterklaas. Ik zeg, nou... Moet ik je gelijk vertellen, bestaat niet. Uh, die is er niet, dat bestaat niet. Jawel. Ik zeg, nee, dat bestaat niet. De juf zegt. Ik zeg, nou, ik ben je vader. En Wat ik zeg, <lacht> dat gaat. En Wie is de juf? En hoe toen zeiden ze: hoe hoe, wanneer begint het? Drie, vier? Ik ah, nee, oh. heb jij tegen een kind van drie gewoon gezegd: Sinterklaas en Zwarte Piet bestaat niet. Maar waarom moet ik zeggen dat hij bestaat als hij niet bestaat, <lacht> dat, dat is toch raar? Maar dan gaat hij toch dus, op school. Gaat hij dat ja, ook, uh... Dus op school uh, deden ze, toen zei hij: je gaat zien, je gaat schoen zetten, en dan zit er een cadeau. En ik zeg, nou wedden. <lacht> Dus toen werd hij de volgende dag wakker. Was er niks. Ik zeg, nou, geloof je papa of geloof je. Ik, ik zeg, luister, je krijgt van mij een cadeau uh, ja. op die en die dag. En voor de rest op school mag je allemaal meedoen met die dingen en zo. Maar, maar hier toen dus thuis, vanochtend je kinderen opstonden. Wat? Waren er prachtige Air Jordans in. Oké, okay, wat goed. Ook die van 14 zet <laughs> nog steeds een <de> schoen. <laughs> en, en dan zeggen jullie tegen elkaar... bij jou in Huizen Verveer zeg je dus tegen elkaar vandaag... oh, wat een heerlijke kinderdagfeest. Nee, we hebben een, het heeft geen naam of zo. Ze hebben, gewoon vandaag, ze hebben gisteravond hun schoen gezet. Omdat dat blijven ze doen. Ik vroeg ook waarom zit je hier? Nee. Zij ja, zeggen ze, ja centraal in de kamer. Want dan heb ik we hebben geen schoorsteen. We hebben, we hebben, ik heb vloerverwarming, dus ik heb ook geen radiatoren. Als je zegt symbolisch. Dus ze zetten het ergens tegen een muur. Ja. En daar hebben ze vandaag prachtige uh, cadeautjes in gevonden. En daar hebben ze er meer over te jij bent uit Iran naar Nederland gekomen. Weet jij nog wat, wat die. Kun je dat nog herinneren? Je eerste Sinterklaasdag? Ja ja, dat kan ik me heel goed herinneren, want uh, uh, vooral omdat iedereen schreef uh, zit, sinds wat te denken wat moet ik een dichter uh, schenken? En dat ging echt in alle gedichten. Op een gegeven moment kreeg ik echt vijf, zes uh, cadeautjes met iedere keer zo, en ik dacht van, nou wat een. Ja, wat <laughs> die, dacht die, je hebben... wat Ik dacht, nou die, die sinds Sint weet helemaal niks. Dus dat begint je al. Uh... Je dacht niet die Nederlanders kunnen helemaal niet dichten. Dat <laughs> waar wij in Iran al even goed in zijn. <laughs> ja, nou, nou ik wist natuurlijk toen. Uh, weinig over Nederlandse poëzie. Maar moest ik heel erg lachen... omdat iedereen natuurlijk met zo'n uh, zin begon. Ik vond het een hele mooi feest. En uh, mijn, uh, ik had wel meteen een vraag bij Zwarte Piet. En ik vroeg van, wat staat er voor? Waarom? Ik bedoel, uh, het Nederlands is een europees land. Even wat? terug naar dat gedichten. Toch, hè? Want ik zei het even als, als een soort grapje. Maar het is natuurlijk wel serieus. Iran is een land met een hele rijke historie van gedichten. poëzie. Zelfs mensen die niet kunnen schrijven en lezen. Kunnen wel dichten. Ja. Hoe kijk jij als Nederlandse, Iraanse dichteres. Tegen, tegen de kwaliteit van de, de gemiddelde Nederlanders. Is gedichten iets wat we alleen maar op Sinterklaas doen? Of zijn, we wel, zijn wij wel een volkje wat van dichten houdt? Ik denk dat uh, ik mag echt trots zijn. Uh, omdat ik... Zessen van Nederlandse poëzie hou En een Nederlandse poëzie heeft... een echt uh, enorme kwaliteit. Dat kan ik niet altijd over... Nederlandse proza zeggen, maar... Uh, in vergelijking natuurlijk met andere... On, uh, werelddelen, maar poëzie... in Nederland heeft kwaliteit. En dan dichters, die zijn echt prachtig. Ik bedoel, ik begin mijn dag... met een Nederlands gedicht. En um, uh, ik moet wel zeggen... dat ik uh, sinterklaas versjes helemaal niet uh, beschouw als poëzie. Absoluut niet. Maar uh... is dat terecht, Tjeet? Uh, ja, het is een genre. Hè? De, de rijmende poëzie is natuurlijk wel de langste traditie die we hebben. Maar ik begrijp wel wat Nafis bedoelt. Het... het, het... Het past helemaal niet bij moderne poëzie. Zoals wij nu poëzie lezen. zoals je die in de boekhandel koopt. Terwijl natuurlijk ook nog heel veel rijmende poëzie. Vooral in de, de christelijke wereld. Uh, nog heel veel geschreven wordt. En ook heel populair. Is populairder dan de literaire poëzie. Zeg maar maar. De, zelfs de rijmende poëzie. Heeft een hele andere kwaliteit. Ja, er is veel uh, diepzinnigheid. Ja. Wie snap je het van nog? Vondel, van Vondel. Ja. De twee comedians die, zitten, die zijn heel ver weg. Maar We hadden ja. het over Combray toevallig. En de ja. dichters gewoon door mooie... met elkaar. Over de hoofden van ja. de comedians Ja, Komrij nou, comedies... uh, uh, gaat ten eerste zich niet herhalen. Ten tweede uh, gebruikt hij cynisme en uh, ja. humor. En dat is heel erg Komrij uh, eigen. Ja, Ik hou maar dat ervan. zit ook in het Sinterklaas gedicht, cynisme. Dat zie je echt niet. Nou, als je van mij een Sinterklaas gedicht krijgt. Ja. Oké, okay, <lacht> nou ben je Kun je even twee regels voor een ter plekke verzinnen? Nee, dat kan ik niet eigenlijk, want dat, dat is nou net wat ik als dichter niet doe, zeg maar. Uh, binnen een paar minuten, ik ga daarvoor zitten en dat kost tijd... Dus dat ga ik nu ook niet doen. Ja, maar ik heb echt tijdens mijn poëziecursussen mensen die naar mij komen. En ze, ze zeggen: Van ja, ik ben zo goed in Sinterklaasversjes. Dus jouw cursus, nou dan uh, lukt wel. En op halverwege worden ze ontzettend teleurgesteld. Omdat ja poëzie die ik uh, geef, is heel anders. Maar aan. genieten ze niet van de vrijheid? Ja, dan hoeven ze niet meer te rijmen. Ja. En dan kunnen ze alle kanten op sluiteren. Ja. Ik heb een... hier nog een gedicht. Ja. Zou jullie praten over dichten? Wil ik er nog eentje horen? En ik ga Marlon vragen of je deze kunt voorlezen. Hij is net Meldt door Harry. Harry. Zwarte Piet. Die loopt en springt, en lacht en zingt. En de tranen. die zien we niet. Tohaas. Nice. Ja, dat, dat is een gedicht met meerdere lagen. Ja. Ja, ja, Je ziet eerst de, die Zwarte Piet. En daar zit er gewoon een groot verdriet onder. Maar ja, we weten niet wat het trauma is. Dus Harry, deel twee alsjeblieft. Ja. Wat is er met Piet aan de hand? <lacht> heeft hij zijn knie gestoten? Denk ja, het wel. denk ik ook. Heeft hij geen uh, Air Jordans uh, gekregen? Moos oelimans Oulima, 39 s die heeft een gedicht getwitterd. Roewi, wil jij deze voordragen? Dat moet kort zijn. Die is kort, volgens mij. Het gezeur begon sinds Zwarte Piet werd bruin gekleurd beter pikzwart gebleven, was dit nooit gebeurd. Was Zwarte Piet altijd alleen maar uh, echt, echt pikzwart? Volgens mij en... hebben we verschillende soorten, toch? Nou, ik ben ja. het wel met hem eens. Want als je zegt dat hij door de schoorsteen komt, dan moet hij niet bruin zijn, nee. maar zwart. Goed zwart. Ja. Maar dat is misschien bezuiniging. Hè? Meer pigment, dat is duurder. Maar het is echt een metamorfose hoor. Door de, door de schoorsteen. En dan krijgt hij ook gouden oorbellen en uh, rode lippen, krullen... Het is een beetje hey, ik, Michael hier de Michael ik ben kaal, mijn haar groeit niet meer, misschien moet ik door een schoorsteen. Dan ik ja. gewoon een krullende afroepen. Ja, Goud, maar mij niet uit, staat me. Heren, ik heb hier deel 2. Deel twee? Van Harry. Van Harry, tjeet, of jij deze wilt voortdragen. Hij is snel hoor. Dankjewel Harry. Wat een rappe dichter. Geen racisten zien, vind je het gek? Ze dragen allemaal zo'n witte puntmuts op de nek. Die meiter van haat gaat elk jaar door de straat. Even wuiven zeker. Het rijmt wat minder goed. En ik dacht even dat ik met de Ku Klux Klan te maken had. Maar die mijter dat geen racisten zien vind je het gek. Ze dragen allemaal zo'n witte puntmuts op de nek. Ik vind het... Dit is een beetje een nou, ontoegankelijk gedicht. Af. Bestaat ja. Harry echt? Misschien is het juist ja, diepzinnig waar ik het over Ga op een dag ja. horen, Harry bestaat niet. Maar ontoegankelijk zeg je? Nou, kijk die witte puntmuts. Wie, de, de, de mijter is natuurlijk rood. Met deel 3, Harry, alsjeblieft. Deel Harry, drie. we zitten echt, deel 3. <lacht> kom op, je kunt het. We geloven in je. Ja. Ja, geloof deel 3, wij, wij het willen ja. deel 3. We, wie wel bestaat, hoop ik, is Jan van Dijk. Hardrunner 2. En die heeft ook een gedicht. En dat gedicht ga ik vragen aan de Vies of jij dit wil voortdragen. Ik ben geen homofoob of tegen Zwarte Piet. Maar wat Corden over die Chinees heeft gezegd, dat kan niet. Dus ja. dit is een gedicht. Punt. Nou kijk, dit is een uh, dit gedicht. He dit heeft ook een uh, D2. Ja, maar vooral... Kijk, <laughs> dit is ook een gedicht, vooral omdat de naam... Wat, wat, hoe heet die meneer, even kijken. Twee. Die heet Jan van Dijk, Hartrunner 2. Twee. Afgeschermde Tweets 54S. Dat is een heel uh, ingewikkelde naam. En bij een dichter hoort, als je zeg maar niet zo goed kunt schrijven... dan neem je gewoon een hele ingewikkelde naam. En dan lijkt het al heel wat. Ja, en sommige dichters dicht, zouden gewoon comedians moeten worden. Maar gewoon frustraties... Van mensen soms, toch? Ja, ja deze Oog. man, die had, uh, Jan van Dijk, had misschien zelf graag uh, gediscrimineerd. Ja, de meeste dichters beginnen ook natuurlijk over uh, de frustraties. En daarna uh, kunnen ze een beetje uh, afkoelen. <laughs> ja. ja, Marlon, ik wil even iets zinnen. weten van... Is twee zinnen een gedicht? Nee, nou, kijk, je hebt natuurlijk de haiku. Hè? Dat is ja, een leuk. wereldberoemde, hele oude vorm van een gedicht. Dat is drie regels. Oh, Wij noemen was... het one-liners in ons vak. Ja. JT, jij ja, hebt nog iets meegenomen. Hè? En je, zei, je vroeg mij voordat we begonnen... mag ik dat alsjeblieft wel even nog voortdragen. Ja, dat leek me leuk om ook gewoon een, een gedicht voor te lezen. Wat zeg maar wel uh, gewoon een serieus gedicht. Hè? Want dat is wat Navis en ik eigenlijk doen. Ja. En waar we ons geld mee verdienen. Dus een gedicht uh, geschreven eigenlijk voor... Uh, een mevrouw die, uh, uh, die was terminaal ziek en die was zelf had ze altijd voor terminaal zieke mensen gezorgd. Het heet vertrek. Er is veel wat je kan als je niks meer kunt voor je vertrekt. Om hulp vragen, iemand ervoor bedanken, in gedachten samen aan de oever van een snel stromende rivier gaan staan. De andere vragen op je te letten tijdens het pootje baden, een kleed uitspreiden op het gras, samen je wens eten als rijpe bessen. Ideale uitschenken die je eerder wilt en dronken maakte. En dan kan je gaan liggen om naar de overkant te staren. En nog één keer te vragen wat die ander van het uitzicht vindt. Mooi. Mooi. Dank je. Ja, nu ben ik stil. <laughs> Marlon, even in de laatste halve minuut voor jou. Sinterklaas, is dat iets wat je thuis vierde? Uh, ja, maar niet met plezier. Oh. Ik haat rijmen namelijk. Maar dat hoeft ook niet. Daar vond ik het ergst. Ik moet dan een gedicht maken. En ik, ik, ik was altijd te laat. Dus de rijmen gebeurden al terwijl de rest van de familie beneden in de kamer zat en riep. We gaan beginnen, we gaan beginnen. Dan zat ik boven nog. Rijmen, rijmen. Dus mijn associatie En heb je voor vandaag een gedicht, voor vanavond? Ik heb al mijn uh, rijmen... Kruid verschoten en het gedicht van uh, wat ik straks okay. heb voorgelegd. Dan heb ik misschien iets voor je, want je kunt vanavond namelijk hier in Amsterdam naar de Stad Schouwburg. Ja, want daar, ja, want daar ja. ben jij, Tjeet. Ja, ik moet met, uh, vanavond... Met iemand die ik ontzettend leuk vind. Want met I. wie ben je daar? Lama met... I. Nou, hij is er met mij natuurlijk. Hè? Hij is er met laten we even de volgende <laughs> een beetje goed houden. Frank Lammers staat in mijn voorprogramma. Uh, Frank Lammers is vanavond Sinterklaas in de Stad Schouwburg. En dat is voor mensen die geen Sinterklaas thuis willen vieren. Maar er lekker op uit willen. Die krijgen vanavond kunnen ze, lopen ze het risico om uh, met de route te krijgen van Frank Lammers. Die een dikke sigaar ook ten een Sinterklaaspak uh, aan heeft getrokken. En jij helpt ze met een gedicht. En ik laat mensen gedichten schrijven. En dat kunnen heel nare gedichten zijn voor elkaar. Maar ook hele lieve gedichten of hele hoopvolle gedichten. Dankjewel. En jij gaat voor mij een kaartje regelen. Ga ik regelen. <laughs> Dank jullie wel allemaal. En mensen thuis, of je nou wel of geen Sinterklaas viert... wel of geen gedicht schrijft, geniet ervan. En op de website deel 3 van uh, Harry, dat staat bij ons op de website. Tot morgen. Wow. <laughs> wow. Heel goed. Deze week viert Nederland Sinterklaas en geloven alle kinderen weer even heilig in de statige man met de paard. <middels> Twee dingen vraagt zich deze week af. Waar geloven wij nog eigenlijk in? Het gaat erom, je moet in jezelf geloven en dan kan alles. Twee dingen over geloven in God, jezelf en Sinterklaas. <tied> Twee dingen. Maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dit strijdkwartet in de kleine zaal. Wauw. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Als de dagen weer wat langer worden, verlangen we naar de lente. Nieuwe verliefdheid. Nieuwe ideeën. Voorzichtig beginnen we aan nieuwe avonturen. Wie durft het aan en wie gaat er onderuit? Vanavond Nederland van Boven... 10 voor half elf bij de VPRO op Nederland 1. Zweden zijn aantrekkelijk. De Volvo V60 Plug-in Hybrid is in vele opzichten een aantrekkelijke auto. Geniet van 208 kw, dus 283 pk en een actieradius van 900 kilometer. Daarnaast is hij nu ook fiscaal zeer aantrekkelijk. Want wanneer u voor 1 januari een V60 Plug-in Hybrid aanschaft, kunt u ook bij aflevering in 2014 de fiscale mogelijkheden nog benutten. Zoals investeringsaftrek en versnelde afschrijving. Ga naar uw Volvo Dealer of kijk op VolvoCars.nl. Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen.